Drie uur. Dit is Radio 1. Deure de Graaf. Goedemiddag nog zo'n 40 renners moeten van start gaan in de lastige tijdrit van vandaag. Straks zijn we erbij met de Radio Tour de France na het NOS journaal van 3 uur met Mark Visser. In de zaak rond de vermoorde volleybalster Ingrid Visser en haar vriend Lodewijk Severijn is een vierde verdachte aangehouden. Correspondent Jessica van Spengen.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 De twee zouden een zakelijk conflict hebben gehad met de Spaanse hoofdverdachte in de zaak. De rechtbank in Amsterdam heeft de verdachte van de moord op een bejaardstel in 1997 veroordeeld tot 15 jaar. Henk Opentij en Meri Run werden bijna 16 jaar geleden in hun Amsterdamse huis op gruwelijke wijze om het leven gebracht. Pas in 2012 werd het onderzoek heropend na een tip van misdaadjournalist Peter R. de Vries... Die leidde uiteindelijk tot de arrestatie en de bekentenis van de twee verdachten. De straf valt lager uit dan de 20 jaar die was geëist, zegt de persrechter. Dat is vooral gelegen in het feit dat zij toen ter tijd 19 jaar waren. Dus de rechtbank heeft uh, daar rekening mee gehouden dat ze eigenlijk nog maar net volwassen waren. Daarnaast heeft de rechtbank gekeken naar de straffen die uh, rond 1997 in dit soort zaken werd opgelegd.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 Formule 1-baas Bernie Ecclestone is door het parket van München aangeklaagd wegens omkoping. Hij er wordt ervan beschuldigd ongeveer 44 miljoen dollar aan smeergeld te hebben betaald aan een voormalige Duitse bankier. Die was in 2005 betrokken bij de verkoop van de aandelen van de Formule 1 aan de door Ecclestone geleide investeringsmaatschappij CVC Capital. De Duitser betaalde geen belasting over het geld en werd daarvoor vorig jaar tot 8,5 jaar cel veroordeeld. Ecclestone was getuige in die zaak. De zaak kan grote gevolgen hebben voor Ecclestone, zegt verslaggever Louis Dekker. De smeergeldaffaire kan het eind betekenen van de carrière van Bernie Ecclestone, want de 82-jarige Formule 1-baas heeft al eerder gezegd dat hij waarschijnlijk niet in functie kan blijven als hij, zoals hij dat zelf verwoordt, de Duitsers achter zich aan krijgt. Ecclestone zegt trouwens dat hij niets illegaals gedaan heeft. Ja, hij heeft de portemonnee getrokken en met miljoenen geschoven, maar dat was omdat hij werd geschanteerd, zegt hij. Het is aan zijn leger advocaten om nu aan te tonen dat Ecclestone niets te verwijten valt. Krijgt er nog wat weer? Zonnig, wel wat sluierbewolking. In het zuiden wat meer bewolking. De middagtemperatuur tussen 24 en 28 graden. Op de stranden 20 tot 22 graden. Dan morgen overal zonnig en dan wordt het 21 tot 28 graden. Vrijdag en zaterdag dan weer iets minder warm. Hallo, hier Tom de Ridder. Wil jij als ondernemer rust in je kop? Zorg dan dat je mensen overal kunnen tanken.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 Help ons om onderzoek te doen naar een medicijn. SMS nu biedt naar 3669 en steun ons eenmalig met 3 euro. Bedankt namens alle Betten Kids. Erik de Zwart, ambassadeur Bietbetten.com. mkbbrandstof.nl Rust in je kop of je geld terug. SMS nu biedt naar 3669 en steun ons eenmalig met 3 euro. Erik de Zwart, ambassadeur Bietbetten.com. Goedemiddag allemaal, de zwaarste aller tijden is het niet, maar lastig zeker wel. De tijdrit van vandaag in de Ronde van Frankrijk. En wat te denken van het weer, de onweersbuien naderen het parcours. Het wordt donkerder en donkerder. Argio zit Isa Gieren voorlopig nog droog op zijn hotseat. Hij zit in elk geval droog op zijn hot seat. Zal hij ook wel blijven, want die hot seat zal wel overdekt zijn. Ik zie nu net een uh, fietswissel bij TJ van Garderen die net boven is gekomen op uh, 20 kilometer. En uh, een snellere tijd heeft uh, genoteerd dan John Izagere. En dat is toch wel opmerkelijk van Garderen die op het eerste punt de derde tijd uh, liet noteren. En nu op het tweede punt sneller voorbij is dan... Uh, dan iets ageren. En dus inderdaad op de top van die kol voor die afdaling... zorgt dat hij een nieuwe fiets krijgt. En dat hij op een tijdritfiets, een gestroomlijndere fiets... een echte, snelle fiets, die afdaling kan gaan beginnen. Ik zag ook de man die voor hem over de top kwam. Plaza, Ruben Plaza van Movistar zag ik ook al van fiets wisselen. Dus dat wordt waarschijnlijk op dit moment het gebruik in het, ja, het peloton. Wou ik zeggen. Maar het is natuurlijk geen peloton. Maar in ieder geval bij de renders die nu nog gaan komen... dat ze bovenop die top van fiets gaan wisselen om maar in elk geval dat laatste stuk zo snel mogelijk naar beneden te rijden. Ze hebben blijkbaar geleerd van Liebe Westra... die de tijdrit op een uh, tijdritfiets heeft afgelegd. Het complete afstand. Maar in ieder geval veel winst pakte ook met die tijdritfiets... op die laatste 13 kilometer. Kan nog leuk worden straks met de klasse mensrenners. We weten ook dat Tony Martin het gedaan heeft. Hoewel dat niet zo gek veel heeft opgeleverd, die fietswissel van Tony Martin. Want hij heeft voorlopig aan de finish de zevende tijd. En nog steeds, agieren de snelste man aan de finish Westra nog steeds. Tweede, Tara mee derde. Thomas de Gent van Vakantseleid DCM op de vierde plek. Maar we weten het, TJ van Garderen die komt eraan. Luisteraars, legt aan uw toestel. Ik ben Demasiado corazon. 100 keer Tour de France. Het debuut van Steven Rooks. 1983. Ik vond hem, moet ik zeggen, heel erg goed. Maar ik had natuurlijk een wereldseizoen al op dat moment. Met een zege in leuk, Luik. En uh, een ronde van Zwitserland waar Kelly won. En die ook bij mij in het team zat, natuurlijk. En, uh, ik was daar zelf 15e geëindigd, dus ik ging met volle vertrouwen naar de tour. Dus ik. Uh, ik zei, ja, weet je, het is nieuw. Dat is de. Hetgene wat je wil in je carrière om eens een keer een Tour de France deel te kunnen nemen. Ja, ik was natuurlijk toch pas nog maar 22. Dus ik was misschien wel een beetje jong. Ik had veel gekoerst. Dus... Ik moet zeggen dat, uh, dat ik meteen daarachter was gekomen dat de Tour een heel andere wedstrijd is. En uh, dat het gewoon elke dag uh, vlam is. en uh, Overleven, uh, hotels in hotels, uit eten. Ik viel niet allemaal mee. Ik viel eigenlijk zwaar tegen. Het was gewoon waardeloos. Dat uh, zal maar zeggen. En dat, heeft me, dat is me ook opgebroken door... Te vermoeid, eh, niet goed eten, eh, er niet op, goed op gelet. Eh, waardoor ik ziek ben geworden, na tien dagen, helaas. Opgave? Opgave, ja. Er eh, zijn meerdere opgaves geweest, maar dat was mijn eerste opgave al. De eerste toer. Confrontatie, moet ik zeggen, was eh, wat dat betreft niet echt... Eh, om te zeggen, wauw, eh, fantastisch. Jaren daarna toch verbetering. Goede klasseringen. 25e in 1985, 9e in 86. Rooks kan wat. Well, goed, ik wist wel dat de kwaliteiten bergop uh, er waren. Uh, korte hellingen sowieso. En ik, heb me natuurlijk, uh, ik was ook dat moment ook nog maar het eerste jaar van nog maar vijf jaar render. Hè. Dus dat moeten we ook niet vergeten. Dus ik moest nog heel veel kwaliteit uh, ontwikkelen. En in 1985 uh, is dat natuurlijk een beetje begonnen uh, met een Dolphiné waar ik tweede werd. Dus, dus dan zijn de potenties in een grote ronde natuurlijk groter. En ik heb daar ook een stukje leerproces met Panasonic in die tijd, en met de ploegpost. Maar ja, aan de andere kant ook wel een redelijk resultaat. En 86 was het, het eerste jaar PDM. Nou, dan is ook een keuze om te zeggen, nou, ik ga een kijken of ik bij de eerste tien zou kunnen eindigen. Omdat je kansen voor jezelf daar liggen. Aan de andere kant reed Delgado op dat moment ook bij ons in het team. En Delgado stond er op dat moment heel goed voor. Alleen zijn moeder overleed op dat moment en stapte uit de Tour... Dus de druk lag wel een beetje bij mij, maar aan de andere kant was het, wat voor druk heb je. Het is, het is eigenlijk de eerste tour waar je voor een top 10 klassering ging. En ja, dat moet ik zeggen, dat lukt. En dan heb je natuurlijk, wil je verder, zal maar zeggen. En dat leidt tot het topjaar. 1988, ja. overwinningen op de tweede in de eindklassering en geweigerd om de Tour te winnen toen er een agafietje was... over dopingkwesties rond Delgado en Teunissen. Ja, nou, in ten eerste heb je natuurlijk een hele goede Tour afgelegd al op dat moment... Hè, met, uh, met het team. We wonnen een aantal ritten en ik won bijna al een, een vlakkere etappe... met een massasprint, een beetje heuvel op, maar werd ik net geklopt. of Eigenlijk Delga, Del Silva die was net vooruit en die pakte ik net niet meer op de streep, dus... dus het moraal was er, de vorm was er, en ja, dan krijg je een soort visie in de Alpen, gaan we even aan de boom schudden. En, ah, dat ik met Teunissen samen, moeten we niet vergeten, we waren wel met z'n tweeën erg oppermachtig op dat moment in, in de heuvels. En, uh, ja, dat, dat, ja, dat je helpt elkaar zeg maar, naar een beter niveau uh, creëren, plus 88 was natuurlijk een, een Nederlands jaar met het voetbal, dus er stonden ook heel veel Nederlands langs de kant, al, al met al. Met een overwinning op de Alpe West en een bolletjesstrijd en een tweede stek was natuurlijk al echt bijzonder goed. Dan zeg je van ja, moet je dan niet die overwinning pakken op het moment dat je gevoelsmatig daar misschien wel recht op hebt. Alleen ja, de, de, de bonden hebben anders besloten, zal ik maar zeggen. Later moest je ook bekennen: doping gebruikt, begin van het EPO-tijdperk. Maar dat heeft toch het enthousiasme nooit overschaduwd. Nee, maar goed. Je, kijk, Als je natuurlijk in een peloton rijdt... en eh, je hebt altijd het gevoel... ik, ik, ik rijd bij de beste vijf. Eh, dat kan. In, en zeker in klassiekers. En je wordt op het, op het andere moment voorbij gereden. Terwijl je weet dat de vorm goed is. Ja, dan, dan ga je vragen stellen. En dan moet je kijken van... ja, jongens, wat is er nu aan de hand? Dus op dat moment was dat natuurlijk het middel-epal. En ja, dan is het aan de vraag aan de persoon... ga ik daar wel in mee of ga ik daar niet in mee? Eh, plus het was op dat moment... Geen doping, want dat was nog helemaal niet op de lijst te vinden. Ik vind doping trouwens een smerig woord, maar goed, dat is wat anders. Dan, ja, dan is het gewoon aan de persoon en, en, en zeg maar een overleg met de arts van... Ja, wat voor middel is het dan, wat doet het met je en dat, en dat soort zaken. Nou, dan ben ik daar ook gestapt. Maar altijd wel met een basis van heel minuscule en niet overdreven... echt binnen de beperkingen. Maar ja, dat het een goed product is, dat was wel zeker. Het gaat een beetje op en het gaat een beetje neer. De eerste hit van de Supremes in Nederland in 1964. Where did our love go? Gio, zag ik nou druppels? Dat zag je goed, Dione. Ik krijg het ook van onderweg te horen dat het al in het begin van de tijdrit achter Bram Tankink bijvoorbeeld, dat daar al regen neerdruppelde. En je zag het inderdaad goed in de afdaling die we zagen, die gevaarlijke afdaling. Dat het daar ook al begon te spetteren. Kijk trouwens naar T.J. van Garderen die binnenkomt. Die de snelste tussentijd had na 20 kilometer. Die 8 seconden voorlag op John Izagire. En nu een flink huishoud. hoor. 33, 34 seconden zelfs sneller. 33,72 seconden sneller dan John Izagire. En hij zet hier even is een heerlijke tijd neer. En hij kan misschien wel gaan dromen van succes. Want als die regen zo meteen gaat doorzetten, als het verder gaat, dan druppelen. Ik heb zojuist weer even die afdaling gezien. Een van die twee afdalingen. En dan hou je toch echt je hart vast. Want het is bocht na bocht. Een steile afdaling. Een smalle weg. Een slecht wegdek. En dan maar eens even afwachten wat er straks allemaal gaat gebeuren. TJ van Garderen dus. Voorlopig de snelste tijd van allemaal in deze klimtijdrit. Hij was bezig aan een uitermate matige toer. Maar nu doet hij het goed, terwijl wij weer kijken naar uh, Janson. Arnold Janson die bezig is met die afdaling. En dan zie je toch wel dat het langzamerhand heel voorzichtig gaat, hoor. Dat het echt uh, ja, bijna kruipend door de bochten is, uh, hoe hij bezig is met zijn uh, etappe. En dan is hij nog uh, onderweg. En dan ben ik benieuwd wat straks met die klassementstoppers gaat gebeuren. Gaan ze risico nemen? Gaan ze proberen de zaak op de kop te zetten? Door zelf een groot risico te nemen? Maar dan weet je het, dan kan het verschrikkelijk Misgaan, dan kun je ook je hele klasse mensen-aspiraties in één keer op de buik schrijven. Als het dan echt misgaat. Voorlopig zijn de mannen onderweg heel erg voorzichtig in die afdaling. Ze nemen geen enkel risico en dat lijkt me ontzettend verstandig. Van 2 tot half zeven. Radio Tour de France. for Donald, Mr. Rock'n'Roll. In de Tour de France gaat het vandaag om secondes. Bauke Mollema doet het goed in het algemeen klassement... maar om op het podium te blijven moet de Nederlander... in de heuvelachtige tijdrit vandaag zijn minimale voorsprong behouden. En om dat voor elkaar te krijgen krijgt de ploeg hulp van wetenschappers. Hoogleraar Bert Otten van de Universiteit Groningen... helpt het Nederlands team daarbij. Mollema, 38... 08 is nu de tijd. En dat betekent dat hij inderdaad onder de tijd van Contador en onder die van Kreuziger gaat De meest gunstige windrichting stond daar. Dat was heel bijzonder. Als het harder had gewaaid was het langzamer gegaan en als het minder hard had gewaaid. En daarom reden die mannen zo hard. Pauke Mollema. Kijk naar alles wat hij heeft. Prachtig. Nou is een fiets heel belangrijk, maar u heeft een simulatiemodel gemaakt. Wat doet dat ding eigenlijk? Ik heb de gegevens van de route, de hoogte, de hellingen, de bochten. En ik heb een fietsje gebouwd in de computer die die route rijdt. Nou, als je dat allemaal bij elkaar stopt, dan kun je uitrekenen wat er gebeurt. En dan komt er een volledig snelheidsprofiel uit en dus ook een eindtijd. Maar wat heeft een renner eraan? Nou, tijdens de rit zelf heeft hij niet zoveel aan, want hij moet gewoon als renner voelen hoe het moet. Maar... De keuze van het materiaal is hartstikke lastig. En dan kan de wetenschap de hulp schieten. Want wat ik doe is... ik simuleer gewoon alle mogelijke combinaties van wielen en frames. En er komt gewoon de beste combinatie uit voor die etappe. Heeft u nou ook uh, gegevens van andere renners... zoals Chris Froome of Alberto Contador? Nee, die gegevens heb ik niet. Die zou ik graag willen hebben. Want dan zou je eigenlijk de wedstrijd van tevoren kunnen rijden. En ik ben er helemaal niet zo van overtuigd... dat mijn voorspelling dit keer ook precies gaat kloppen. We hebben inmiddels uh, twee weken toe... De Frans gehad. We hebben Bouken ongelooflijk zien presteren. Maar we weten het gewoon niet. Hè? Dat, en dat is leuk in de wetenschap. Hè? Ja, en of Mollema dankzij de wetenschap het juiste materiaal heeft gekozen, dat kunnen we zien vanaf uh, half vijf. Want dan start hij. Ja, en als ze dan ook maar rekening hebben gehouden met regen. Want het zijn inmiddels geen druppels meer, Gio. Nee, bij de start is het trouwens droog. Want ik kijk nu naar Sylvain Chavanel, de Frans kampioen tijdrijden. Die net vertrokken is, meteen kan gaan staan op de pedalen. Ja, en dan pats, Boem, dan moet je meteen die kol op van de tweede categorie. 6,5 kilometer klimmen. Het is aardig stijl in dat klimmetje. Ga er maar eens aan staan, Maar daar is het nog droog. Maar we zagen het in die afdaling van diezelfde kol. Die eerste kol die er zo slecht bij ligt, waarvan we al wisten dat die technisch was. Dat je daar erg goed moet sturen om goed door die opeenvolging van bochtjes te Komen. Daar zagen we dat er uh, natte plekken waren. En dat het uh, afwisselt met uh, droge plekken. Ik kijk nu bijvoorbeeld naar Christophe Riblon. Die is inmiddels bij de tweede top uh, van vandaag uh, terechtgekomen. En ook daar daar, daar, daar kletst het echt naar beneden. Daar uh, gaat het echt gestaag naar beneden. Daar is het wegdek door en door nat. En Riblon die, uh, komt daar door. Dat is allemaal geen toptijd. Ik heb wel wat tijden van Nederlanders. We hebben doorgekregen op het eerste meetpunt. Op de eerste call. Bram Tankink rijdt niet snel hoor. 7. 180ste tussentijd daar, 1-42 achterstand op de snelste man daar. En uh, dan kijken we ook naar Wout Poels, die daar door is. Die had maar 50 seconden achterstand, voorlopig als 20ste daar op die eerste kool. Maar zij krijgen dus nog die lastige afdaling in de regen. En ook die lastige tweede klim, ook in de regen, bovenop de tweede klim. Tom Dumoulin, 27 e tussentijd. Op 1,43 daar van de snelste man op die plek. En dat was TJ van Garderen. Dus ook Dumoulin zit op dit moment in de regen. Pierre Rolland nu ook onderweg. En zo kijken we naar de een, naar de ander die vertrekt. Dan weten we dat na Pierre Roland Robert Gezing van het startpodium af moet rijden. Hij is namelijk de man die dan start, dan Serpa. Daar gaan we langzamerhand in de richting van de top 20. De top 20 die begint met Daniel Moreno, de ploegmaat van George. Barquin Rodriguez. Dan gaan we beginnen aan drie minuten tussentijd tussen de mannen die starten. Voorlopig mogen ze om de twee minuten starten. En dan maar hopen dat die weersomstandigheden voor die laatste twintig gelijk blijven. Coldplay uit 2005, the hardest part. Dit is Radio 1. Precies half vier. het NOS Journaal, Mark Visser. In de zaak rond de vermoorde volleybalster Ingrid Visser... en haar vriend Lodewijk Severijn is een vierde verdachte opgepakt. Het is een Spanjaard. Tot nu toe zaten er drie mannen vast, een Spaanse man en twee Roemenen. Wie de nieuwe verdachte is en wat zijn rol zou zijn geweest... wil de politie niet zeggen. In de trein die in Thailand is ontspoord zaten tientallen Nederlanders. Ze zijn volgens een ooggetuige allemaal ongedeerd gebleven. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zei eerder vandaag dat er geen Nederlanders in de trein zaten. Bij het ongeluk vielen vannacht dertig gewonden. Kapitein Schettino van het verongelukte cruiseschip Costa Concordia... wil onderhandelen over strafvermindering in ruil voor een schuldbekentenis. Dat zei op de eerste dag van het proces tegen hem.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 En door een staking van personeel van tankstations langs de snelwegen in Italië is er niet of nauwelijks aan brandstof te komen. De AWB waarschuwt Nederlandse vakantiegangers daar rekening mee te houden. De staking begon gisteravond en duurt vermoedelijk tot vrijdagochtend. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws.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 Si j'étais Président, simplé à la culture, me semble une évidence. Tintin à la police et Picsou aux finances. Ce à la justice, et mini à la danse. Est-ce que tu serais content si j'étais Président Tarzan serait ministre de l'écologie. Bécassine au commerce, Maya à l'industrie.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 Diplomatique dans une super disco, à l'ambiance atomique, on se ferait la guerre à grands coups de rythmique. Rien ne serait comme avant si j'étais président.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 De tour artiste, euh, Gérald Lenormand aussi, j'étais président. Ja, heel behoedzaam rijden de renners één voor een in die afdaling. Ik kan me bijna niet voorstellen, Gio, dat er in dit weer nog hele snelle tijden worden gereden. Ja, ik kan hem ook niet voorstellen, Dionne. Ik denk dat het dagklassement in ieder geval gezet is, gemaakt is. Of ja, het weer zou heel snel weer moeten veranderen. Dan zou een windje moeten gaan blazen, zodat de weg weer opdroogt. Maar dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Als je kijkt naar hoe de afdaling, zeker van die eerste klim, erbij ligt. Want daar zien we nu ook alweer een van de mannen naar beneden rijden. Echt, ja, ik zou het bijna zeggen, als een droom. Zo verschrikkelijk voorzichtig. Iedere keer maar weer remmen voor de bochten. En uh, ja, dat betekent gewoon dat uh, die tijd van TJ van Garderen ongenaakbaar zal blijven hier aan de finish. En dat zou toch wat zijn, zeg, voor die Amerikaan. Vorig jaar winnaar van de witte trui. Dit jaar aan een beroerde tour bezig. Dat hij dan zomaar in één keer, met een beetje geluk, dat moet je dan wel zeggen, dat hij dan uh, de klimtijdrit uh, wint. En dan heeft hij toch een uh, mooi succesje behaald in de tour die voor hem in ieder geval geen prettige tour zal zijn geweest. Hij staat 34 seconden voor. Aan de finish op Jon Izagiré. De Basque 34 seconden dus op de derde plaats. Ook heel knap. Ook hij weet niet wat hem overkomt. Lieve Westra op 38 seconden. We zagen zojuist ook uh, Tom Dumoulin binnenkomen. Hij was negende in Mont Saint-Michel. In de top 10 dus van het dagklassement. Dat gaat hem vandaag bij lange na niet lukken. Want hij kwam als 29 e voorlopig door op 3-0-1. Als 29 e dus aan de finish. Drie minuten en 1 seconde achterstand had hij op TJ van van Garderen. En uh, ja, ik ben toch heel benieuwd wat er straks gaat gebeuren. Want die toppers die moeten natuurlijk een keuze maken. Of alle risico's nemen. En dan ook inderdaad het risico nemen op een val. Maar zorgen dat de tijd in ieder geval zo scherp mogelijk is. Want je wil wat in het algemeen klassement. Of toch met enig behoud rondrijden. Niet al te gek doen en denken ja, de Tour is nog lang. We hebben nog drie hele zware bergetappes na de dag van vandaag. Voordat we uiteindelijk aan die slotetappen naar de Champs-Élysées mogen gaan beginnen. Dus ik kan me voorstellen ...dat daarop twee gedachten gehinkt wordt. Dat ze niet precies weten wat ze moeten gaan doen. Risico's nemen of inderdaad op heel houden gaan rijden. Ik ben heel benieuwd straks naar die laatste twintig in het klassement. En voici een formidable chanson Française.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 Uit België, stromé, papauté. Ja, de regen komt op sommige plekken met bakken uit de hemel. Wat gaan ze doen? Risico nemen of heel voorzichtig, Gio? Ja, ik vroeg het me net inderdaad ook hardop af. En het was alsof Nicolas Portal, de ploegleider van Chris Froome... de Franse ploegleider daarbij Sky, alsof hij me gehoord heeft. Want eh, die komt zojuist met een communiqué. Gaat via het officiële tourkanaal hier. En eh, die maakt duidelijk dat eh, Froome in elk geval... geen enkel risico gaat nemen in de afdaling. Hij zal zo hard mogelijk proberen natuurlijk tegen die bergen op te rijden. Tegen die twee kolletjes van de tweede categorie die we vandaag hebben. Maar hij gaat geen onverantwoorde risico's nemen in de afdaling... Dan dan nemen ze maar genoegen met wat tijdverlies. En als je kijkt naar het algemeen klassement. Ja, hij kan het ook wel een beetje velen. Hij kan het wel hebben. Want 4 minuut 14 is zijn voorsprong op Mollema. 4.25 op Contador. En zo gaat het verder. De nummer 10, Daniel Martin staat op 9.28. Maar je kunt veel tijd verliezen hoor in die afdalingen. Want ik kijk nu naar Sylvain Chavanel. Die toch ook heel erg voorzichtig bezig is daar. Op die weg die nog steeds spiegelt echt van de nattigheid. Ja, en bij normaal droog weer zou het al een vervelende last afdaling zijn, want hij ligt er ook hobbelig bij. Het wegdek is slecht, de bochten zijn krap en uh, je hebt weinig overzicht hier in deze afdaling. Maar ze moeten het er maar gewoon mee doen. We kregen zojuist trouwens Christophe Riblon binnen. Toch een uh, Franse toerheld, omdat hij een aantal jaren geleden die Pyreneeënrit rit naar Axtrois Domaine won. En hij reed eigenlijk voor deze omstandigheden buitengewoon goede tijd. De zevende tijd op 1 minuut en 3 seconden van T.J. van Garderen. Maar hij blijft daarbij, bijvoorbeeld Tony Martin en Ruider Hesjedal gewoon voor in de daguitslag. Maar dat zal een zeldzaamheid zijn. Misschien dat er mannen zijn als Contador. Wie weet misschien ook wel Bouke Mollema, die wel risico gaan nemen in die afdaling. En dan zullen we nog wel eens even zien wat er gaat gebeuren of Mollema een prima tijdrit kan gaan rijden. De tijdrit van Tom Dumoulin, ik zei het al, niet zo goed als die eerste tijdrit in de richting van Mont Saint-Michel. Hij stond uh, toen hij binnenkwam op uh, als 29 e op drie minuten dik van TJ van Garderen. Steven De Halenboud, ving hem op. ...om handtekeningen uit te delen. Dat is wat de Tour de France, met je doet? Ja, nee, elke wedstrijd is dat uh, het geval. Dat is wel grappig. Maar... Nou, dat zal het nu nog wel iets meer zijn... ...door wat jij de afgelopen weken hebt laten zien. Nou, nee, die, die kleine kinderen weten niet... ...aan wie ze de handtekening vragen. Maar, dus uh, die vragen gewoon aan elke renner. Uh... Als je een wielenpakje oh. aan hebt, dan is het goed? Ja, precies. Volgens mij. We hebben eigenlijk wat toeristen die hier ook een handtekening mogen zetten. Hoe ging het vandaag? Uh, niet zo goed. Dat uh, was wel jammer. Uh, ik heb volle bak gereden in het begin en uh, bij tweede meet, op de tweede klim begon het hard te regenen en te, te, te waaien. Had ik had een flink tegenwind op die klim en uh, liep niet meer. En toen kwam ik met een 25e tijd of zo het tweede meetpunt door en al uh, wel, wel aardige achterstand. Dus toen heb ik het vanaf daar uh, niet meer volle bak gedaan. Heb je het laten lopen? Nou, niet helemaal laten lopen, maar ik heb in ieder geval niet, uh, niet meer, uh, niet meer, mezelf niet meer gegeven. Nee. Wat zei je, die wind trok aan? Was het echt een harde wind daar? Ja, dat was. Uh, het begon in één keer echt te planzen. Ja. En uh, ik zie dat het hier trouwens helemaal droog is. De laatste vijf kilometer werden we in één keer helemaal droog. Maar uh, het begon echt te planzen en heel hard te regenen of te stormen. En, uh, ja, dan, uh, goed anders was het ook geen goede tijd geweest hoor. Dus nee. dat is geen excuus. Maar, uh... ben, je, ben je teleurgesteld? Uh, nou, nah, een beetje, maar de benen waren gewoon niet goed genoeg. Uh, Komt het ook inderdaad door wat je gisteren hebt gedaan? Ja, gisteren uh, ben ik er vol voor gegaan en dat was uh, goed, denk ik ook. Uh, mooi resultaat behaald. Um, ja, dan, dan weet je dat het uh, vandaag best wel eens uh, tegen kan vallen en dat, dat was ik zo, maar goed. Gelukkig uh, ben ik op de leeftijd dat ik me daar niet zo druk om hoef te maken. Zo is dat. Morgen de Alte de West, maak je daar druk over? Uh, kijk je er naar uit? Ik kijk er wel naar uit, maar uh, niet naar het weer uh, vanmorgen. Dus dat uh, is wel jammer. Maar uh, ja, dat dus wordt wel, denk ik, wel heel mooi om uh, op te fietsen. Ja, in principe gaan ze die twee keer over. Hè? Alhoewel er nu wel verhalen zijn dat ze misschien één klim van de Alp de West eruit halen. Om dan ook die afdaling van de Col de la Saren uh, niet te hoeven doen. Ken jij die afdaling? Er is veel over gezegd. Hè? Tony Martin heeft al gezegd dat hij heel gevaarlijk is. Ken jij die? Uh, nee, ik heb hem, uh, ik heb hem inderdaad uh, op een videootje gezien. Er uh, staat een video op YouTube ervan. En uh, dat was, uh, leek, in, leek me inderdaad gevaarlijk. Dus uh, ik ga daar zeker geen risico's nemen. Nee, dat zei uh, Tom Dumoulin tegen Steven Dalebout. Gio, weet jij ook iets over die geruchten... Dat het ja, uh, vrucht... morgen ingekort wordt? Uh, ja, die vruchten staken gisteren al de kop op. En uh, ik hoorde het uh, onder andere van uh, Frank Horsten. Dat is de co-commentator van de Vlaamse radio. Oud-coureur uh, trouwens in de tijd van Peter Post uh, als ploegleider. En die had een gesprek gehoord tussen een aantal mensen van de Franse tv. Waarin ze dat scenario al bespraken. Op het moment dat het noodweer zou zijn in de Alpen. Dan zou de tourorganisatie overwegen om dus die afdaling te schrappen. En dat is het automatische consequentie ook dat die tweede beklimming niet door kan gaan. Want je kunt op geen enkele andere manier, op een fatsoenlijke manier... kun je nog weer opnieuw aan de voet van Alpe du West komen voor de tweede beklimming van de Alp. Dus dat betekent inderdaad, zou dat kunnen gaan betekenen, finishen na uh, de eerste klim. En dat zou toch erg jammer zijn voor uh, ja, de organisatoren niet alleen... maar ook voor de supporters, voor de toeschouwers die daar in grote getalen al aan de kant van de weg staan. En hopen natuurlijk dat die renners twee keer langskomen. Ja, het, het is natuurlijk super legendarisch. Alpe du West heeft natuurlijk natuurlijk al een magische naam. Ga je twee keer die klim op. Ja, dan maakt het alleen nog maar spannender, nog bijzonderder. En zeker ook die afdaling. Maar ik denk dat ze wel voorzichtig zijn en dat ze willen oppassen eh, als het noodweer wordt. Met name die eerste paar kilometers van die afdaling. Ja, dan is het bijna met de voetjes aan de grond afdalen als het daar glad is. Als het daar nat is. Dan zal er niemand zijn die daar vol door probeert te rijden. Ik zie trouwens Bram Tankink binnenkomen. De 71ste tijd weten we dat ook alweer. Maar de toerorganisatie: want er is naar gevraagd, met name in de pers ook door de journalisten van de schrijvende pers. En de tourorganisatie die hult zich op dit moment in stilzwijgen. Die willen het niet bevestigen dat dat noodscenario in de kast ligt. Dus afwachten maar. <totstuken> à l'écoute de Radio Tour de France. Hold the line. Gio Wout Poels en Robert Geesink onderweg. Hoe gaat het met ze? Wout Poels is inmiddels op de tweede klim bovengekomen. En uh, die is flink teruggezakt hoor. Door, waarschijnlijk door die regen. 3 minuten en 10 seconden achterstand op TJ Vergaderen. 78ste tussentijd daar. En dan te bedenken dat hij op de eerste klim nog als 20ste bovenkwam. En Robert Geesink doet het ook relatief rustig aan. Ook al meteen op de eerste klim. 33ste tussentijd daar op 1 minuut en 33 seconden. Van de man die daar als snelste doorkomt. We kijken trouwens naar allerlei renners die inmiddels al in de top 20 staan in het klassement. Want we zijn al aardig gevorderd hoor. Hier komt trouwens Janisson binnen. Dat wow, doet het ook best aardig. De Fransman zevende tijd op 1-0 1-1-0-2. Zelfs precies uitgerekend afgerond. 1-0-2 van TJ van Gaderen. jean dus een prima tijd neergezet, ondanks dat slechte weer. Kijk nu op de rug van Andy Schlek, die aan het klimmen is. En hier is de weg, ja, bij plekken is het af en toe nat. Maar het is nog niet zo erg als in die afdaling. Die afdaling ligt er echt heel erg slecht bij, want daar is de regen met bakken naar beneden gekomen. Hier zie je af en toe aan de rechterkant van de weg nog wel eens een droog plekje. Maar Schlek, ja, in die klim zal hij toch de ideale lijn kiezen. En uh, vervolgt hij zijn weg uh, lichtvoetig klimmend naar boven. Maar het is niet meer de Schlek van uh, de afgelopen jaren. De Schlek die we in de tijd hebben gezien toen hij de Tour won. Omdat Alberto Contador uit de uitslag werd geschrapt. Andy Schlek dus bezig aan zijn tijdrit. Robert Geesink dus bezig aan de tijdrit. We kijken nog even wie er allemaal gestart zijn. Even zien. We zien dat uh, Talensky de volgende is die uh, moet gaan... Vertrekken. Dat betekent dat we al aardig gevorderd zijn in het klassement. Dat we al bij de nummer 13 zijn aangekomen van het klassement. Nog even en dan beginnen we met de top 10. Dan wordt het serieus werk. Het top 100 moment. Daar gaan we naar de Tour Top 100 op nos.nl. Slash Tour zijn uh, de 99 voorgaande edities van de Tour samengevat in die Tour Top 100. En u kunt nog steeds stemmen op uw favoriet. Uh, Michiel Elijzen, een van de ploegleiders van Belkin, deed dat ook. Hij koos voor het Nederlandse podium in uh, Ploué... waar Karsten Kroon in 2002 als eerste binnenkwam. We krijgen dus een sprint tussen zeven renners. Renier hier aan de leiding. Dekker rijdt nog het gat toe naar Belovozic. rijdt dat gat knap dicht en hij kijkt waar zit Kroon. Kroon zit in vierde positie. Wat heeft die Dekker beulswerk verricht? Bolovozic maakt tempo. René in derde positie. Kroon wacht. Daar komt Sebastian Hinault. En die moet het spulletje niet gaan verrassen. Kroon moet Decker niet te lang wachten. Dekker trekt de sprint aan. Dekker de in het Decker midden. Kroon rechts. Rechts komt Karsten Kroon. Karsten Kroon gaat hij het redden. Karsten Kroon ja, ja, ja, ja. helemaal rechts. Karsten Kroon gaat het redden. Ja. Hij wint de achtste rit. Knaven 2 en ook gejuich bij Erik Dekker. Wat is dit? Een vrij staaltje ploegen tactiek? Geweldig gedaan. Wat een ontlading bij Karsten Kroon. Een vrij staaltje ploegen tactiek. zei Herbert Dijkstra. Uh, goedemiddag, Michiel Elijzen. Goedemiddag, Dionne. Waarom, waarom heb je dit fragment gekozen? Um, nou ja, ik, wat, wat Herbert al uh, zo. Uh, zo ik zeg natuurlijk een fraaie steltje ploegtactiek. Daar uh, kan ik me geheel in vinden en vind ik, uh, vind ik uh, een heel mooi facet van de wielersport. Maar ik heb het eigenlijk vooral gekozen omdat, uh, wat me het meest is bijgebleven na die overwinning, uh, de ontlading van, uh, van Carsten Kroon. Ja. En het feit dat hij uh, volgens mij kwam daarna zijn, zijn uitspraken dat de wielrenner voor 90% uit teleurstelling bestaat, of misschien zelfs voor 99, en voor, uh, voor 10% of dan 1% uit, uh, uit geluk. En uh, ja, de, de manier waarop hij daar won en de ontlading die, uh, die daarbij zat, uh, maakte wel dat ik uh, voor, deze, voor dit fragment heb gekozen. Hoe was die ontlading? Ja, je ziet gewoon dat, dat hij op dat moment ook de, de grootste overwinning uit zijn carrière behaalt. En uh, de, uh, daarbij gesteund natuurlijk door een van de, uh, van de beste renners van, uh, van zijn generatie, uh, Erik Dekker. Ja, je ziet dat alle frustratie en teleurstelling volgens mij die hij heeft meegemaakt uh, in de voorgaande jaren, ook al was het toen nog een jonge renner, ja, dat dat gewoon op die, op die streep in één keer uitkomt komt en ook daarna. En ja, dat vond ik, uh, vind, vind, ik mooi, uh, vind ik mooi om te zien. Maar heb jij dat ook uh, ervaren in jouw wielercarrière, dat het uh, misschien wel heel veel uh, ja, ellende is eigenlijk. En af en toe even dat geluksmomentje. Ja, ja ik, ik, denk, uh, ik denk dat Carsten ook gewoon, uh, gewoon heel erg gelijk is met die uitspraak. En ik, volgens mij uh, spreekt hij voor heel veel uh, wielrenners. Het is natuurlijk een sport waar je met heel veel deelnemers aan meedoet. Dus uh, de kans uh, dat je wint is uh, sowieso uh, gering. En je hebt gewoon uh, te maken met heel veel niet dus Alleen valpartijen of blessures. Maar gewoon ook uh, dat, je net niet, dat het geluk net niet mee zit. En als dan wel alles mee zit, ja, dat, dat is wel iets waar je weer een hele tijd op kan teeren maanden, misschien wel jaren. en uh, Dat zie je toch wel volgens mij in die overwinning van, uh, van Koon. Nou, als ploegleider, een van de ploegleiders van uh, Belkin... ben jij denk ik op dit moment buitengewoon gelukkig. Of ben je ook een beetje angstig voor wat er uh, komen gaat straks in de tijdrit? Nou, nou ja, nee, angstig niet. Kijk, uh, uh, Natuurlijk ben ik heel blij met hoe het, uh, hoe het gaat. En ik denk, uh, ik denk dat ze prachtig werk aan het leven zijn. Nou, uh, nou moeten ze in ieder geval nog tot zondag. Dus dat is, uh, ja, er kan er van alles gebeuren. En, uh, ja, Parijs is nog ver laat het zomaar zeggen. Maar uh, ja, ik denk dat ze dag per dag moeten nemen. En het, natuurlijk kan het vandaag uh, minder gaan in de tijdrit, maar het kan ook een van de andere dagen uh, minder gaan met de tegenstand. Dus ik, uh, ik heb er nog altijd een hele goede hoop op dat, uh, dat Bouke op, uh, op het podium kan uh, kan eindigen, maar het gaat, een, het gaat een spannende laatste week worden. Ja, precies. En het weer zit nu ook even niet mee, hoewel Bouke daar uh, zich geloof ik niet zo heel erg druk om maakt. Maar wat vind je van het, van het gerucht dat ze misschien iets gaan doen aan de Albuest morgen? Nou ja, goed, als het, als het weer echt zo erg wordt dan dat ze. Als dat ze voorspellen, dan, uh, dat dat dan lijkt het me wel dat, dat, uh, dat de veiligheid van de renners voor moet staan. Ja. En ik denk uh, dat een organisatie daar ook altijd uh, dat uh, als eerste in oogschouw moet nemen: dus ja. dat ze de veiligheid waarborgen van de renners. Dus als dat betekent dat er een klim uit moet of een afdaling, dan, uh, ja, dan, dan, uh, dan juist dat alleen maar toe. Ja. Maar uh, ja, ik, ik denk dat de organisatie ook zo lang mogelijk wacht kan Oké, okay, dankjewel Michiel en Lijzen. Succes met het uh, kijken naar de Tour. Dankjewel wel voor, uh, voor jouw top 100 moment ook. Radio Tour gaat straks verder met die spannende tijdrit. Jurgen en Bart, kort eens aan jullie. A bientôt met Radio Tour de France. Het laatste nieuws. Stevige wandelschoenen aan, petjes op, genoeg drinken in de rugzak. Zoals het nu naar uitziet gaat het een hele mooie en feestelijke villa's worden. Ja, niet lullen. Hoppakee. Molotov-cocktails stenen de ene kant op traangas. Die verdeeldheid in Egypte. Men is het zat. Ja, Pollenma is nu ook over de streep. En hier komt Stendam over de streep. De twee Nederlanders zijn binnen. Maar het voelde me goed de hele dag. En uh, well, uh, hopelijk is het de komende dagen ook zo. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Nieuw, de Citroën online dealer deals. Dat zijn de beste online deals met de offline service die je gewend bent van de Citroën dealer. Met online voordeel dat kan oplopen tot 2500 euro